Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heere der Heerscharen, de God van Israël. Die God die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen met het werk van zijn handen. Amen. Om gemeente te zingen van Psalm 20 en daarvan het eerste vers: Dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heer ontdekt, de God van vader Jacob, beuren u in een hoog vertrek. wet van de heer onze god die door de heilige geest in het hart geschreven wordt en daarna zingen we van psalm 123 het eerste vers ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid nadat we gehoord hebben de wet van de heer onze god toen sprak god al deze woorden zeggende ik ben de heer uw god die u uit land, uit het diensthuis uitgeleid hebt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 Dat u is naast hem is. Amen. Handelingen 1, de versen 4 tot 14, en daarna van hoofdstuk 2 de eerste vier versen. Handelingen 1, versen 4 tot 14, en daarna uit hoofdstuk 2 de versen 1 tot met 4. In Handelingen 1 vanaf vers 4 komt het woord van God als volgt tot ons. En als hij, Jezus, met hen vergaderd was, beval hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de heilige geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des heilige geestes die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn. Zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heen voorzie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding welke ook zeide gij Galileese mannen, wat staat gij, en ziet op naar de hemel, deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerde zij weder naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een Sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven. Namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus, en Simon Silotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende, in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Lezen we verder in hoofdstuk 2. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien, verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de heilige geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. Tot zover. Gemeente met God, zul wil ik u vanmorgen verkondigen wat u vindt in het eerste vers van hoofdstuk 2. Waar staat, en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. We zullen eerst de heren bidden om een zegen. En er zijn de volgende punten van voorbeden en dankzegging. Bij Patrick en Jitske Timmerman van de Schoudstraat 15 is gezinsuitbreiding gekomen. Op 1 juni werd een zoon geboren, die zij de naam Frederik Finn gaven. Vin is het broertje van Mat. We bidden voor de zieken, de heer Vaal de Boga 3 wordt aanstaande donderdag vanuit de Isala kliniek overgebracht naar revalidatiecentrum Het Roesing in Enschede, in de hoop dat er weer kracht in zijn armen en benen terugkomt. De kleine Anne van het Ende, Kluistraat 48, ligt nog in het ziekenhuis. Mevrouw Gerda Leuzink, Karaki 10, krijgt deze week een leveronderzoek. Voor mevrouw Van der Stegen, Magnoliaplein 2, is de knieoperatie die afgelopen week zou plaatsvinden uitgesteld. We bidden voor de zieken thuis en in de verpleeghuizen. En voor het wereldwijde werk van de zending en voor het bruidspaar Termaat Faal, dat aanstaande donderdag hoopt te trouwen. Zullen de heer bid om me zeggen over zijn woord dat u de hemel scheurde. En dat u nederkwam. En ons uw heilige Geest zou geven. Heren, aan u ligt het niet. U bent zo vol van ontferming. Van goedheid en van genade. Dat u niets liever wil. Dan al uw goedheid. Die u in Christus hebt betoond. Uitgieten. In het hart. Van uw kerk. U wil de liefde van Christus. De liefde van God de Vader. Alle vertroosting van de Heilige Geest kwijt. Maar Heere, u kunt het kwijt. Waar lege harten zijn. Waar lege handen zijn. Waar we verlegen zijn. Om uw geest. En Heere, wil dan vanmorgen. Door het woord. Ons zo leeg maken van alles van onszelf. Dat we met blijdschap en vrede en verheuging mogen zijn aangedaan door de kracht van uw heilige geest. Geef dat u wat kwijt kunt vanmorgen, heren. Dat het woord mag opengaan. En dat zoals toen het woord gepreekt werd door Petrus op de pinkste dag. Dat zondaren verslagen worden in hun hart. En het uitroepen wat moet ik doen om zalig te worden. Maar ook dat andere heren. Dat ze door het geloof op Jezus mogen zien in zijn algenoegzaamheid. En in hem roemen. En de blijdschap van de hemel in hun hart ervaren. Heren geef ons dat uw woord met kracht mag zijn, want we kunnen heel die Bijbel hebben, kennen, lezen en bestuderen, maar om uw geest zijn we verlegen. dat u komt in betoning des geestes en der kracht, dat zoals de apostel schrijft het woord zal zijn in kracht en in veel verzekerdheid, dat dat de vrucht is heren van de prediking. Heren, als we op onszelf zien, hebben we u te beleiden dat u zo vaak niets aan ons kwijt kunt, omdat we zo vol zitten van onze eigen gedachten, zo vol van eigen gerechtigheid, zo vol van de zorgen van het leven, van de alledaagse dingen in het leven die ons hart zo in beslag kunnen nemen. Dat er geen woord, geen kracht, geen vrede van u in ons hart bij kan. Heere, schud ons vanmorgen leeg. prik ons hart door de Heilige Geest. Dat de liefde van Christus daarin kan stromen. Als hij verkondigd wordt. En heren, dan kan het zijn dat bij ons werkelijk alles er tegen ingetuigd, dat we alleen maar schuld zien en alleen maar zonde. Maar heren, dan ben u met uw heilige geest bij ons aan het juiste adres. Want u begon in Jeruzalem, waar de moordenaars van uw zoon woonden, daar begon u met uw geest. Waar ze hadden uitgeroepen, kruisigt hem weg met deze. Wij willen niet dat hij koning over ons zij. Daar begon u met uw geest. En heren, begin dan ook onder ons. Geef dat we ons niet verschuilen achter onze vroomheid. Dat we werkelijk verlegen zijn om u en u alleen. Heren, schenk toch een herleving in de gemeente van de grafvorst in de kerk van ons vaderland, doe het gebed ontwaken, heren, zoals de eerste gemeente, die schapen zonder header, toen uw, Heer Jezus, was opgevaren, daar zaten ze. Maar ze waren op hun knieën, dat ze geen andere toevlucht meer hadden dan u alleen. Heere, doe het gebed ontwaak in de gemeente. Dat er gebeden mag worden in de huizen en in, ook in het gemeenschappelijke. Om de doorwerking om de kracht van uw heilige geest. Om bekering van jongeren die midden in de wereld staan. Om bekering van ouderen die al jaren onder uw woord zitten en nog altijd onbewogen zijn. Heere, laat er gebed zijn. Eenheid in de gemeente, o God we smeken van u, of u de nood ons wil laten zien, of u ons wil laten zien, hoezeer dat we van uw heilige geest afhankelijk zijn. Heere, bekeert u wat onbekeerd is en geef leven, nieuw leven waar het lauw en ingezonken is geworden, waar de eerste liefde verlaten is. Heere, ontferm u, want u bent die God die zich ontfermt op het gebed. Die hebt gezegd, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Heere, geef dat er in deze gemeente mogen zijn. Die niet zomaar als een formaliteit, maar als een levende worsteling in hun hart. Bij u smeken en aanhouden. Om uw heilige geest. Heren. Gedenk de gemeente. In het geheel van de gemeente. In alle verbanden. In alle kerkenraden. Wil u eenheid geven. En een geest van gebed. Want Here Jezus. Er staat in uw woord. Dat u de geest der genade. En der gebeden geeft. Heren schenk dat. Dat we niet de kerk denken te bouwen door de strijd, door onze eigen opvattingen en partijschappen uiteen te vallen, maar geef dat het mag zijn als in de eerste gemeente ze waren eendrachtig bijeen. En geef dat die kracht van uw geest openbaar komt. Heren om ons kan het niet en dat kon in Jeruzalem ook niet. Maar u doet het omdat u Christus uw eigen zoon verheerlijken wilt. En u, o Heere Jezus, hebt er toch recht op. Dat ook uit IJsselmuide grafhorst. Straks velen zullen staan. Onder die scharen die niemand tellen kan. Onder die oogst die wordt ingezameld van het begin der wereld af. U bent aan het oogsten, Heere. Een oogst tot het eeuwige leven. En een oogst tot het eeuwig verderf. Maar o God geef. Dat het prediking van het woord in deze gemeente. Gezegend wordt. Om een oogst te bereiden tot uw eer. Tot uw verheerlijking. Heer, gedenk daarom ook het beroepingswerk. Geef dat ook daar gebed voor mag zijn. En wil u zelf heren. Weg aan de predikant die te beroepen is. Heren, ontferm u over deze uw gemeente door u bijeengeroepen, door u gebouwd en bewaard door de eeuwen heen. En heren, als er ooit een tijd was van nood, dan was het wel toen, toen u was opgevaren. En heren, nu zijn we weer in de nood, als in ons land de kerken leeglopen. Als het klimaat vijandiger wordt als de wereld wereldgelijkvormigheid in de kerk is. Maar voor uw heilige geest is niets te wonderlijk. Heren, heb dank voor wat u hebt gedaan in de gemeente, dat u nieuw leven gaf. Dat er mensen mochten terugkeren uit het ziekenhuis... Dat u nieuw leven gaf in een gezin. Heren gedenk u dat gezin. Wat een wonder dat u moeder en kind hebt gespaard. Geef dat het als een wonder beleefd wordt. Geef dat die ouders zullen worstelen. Met de pinksterbelofte. Want hun komt de belofte toe. En hun kinderen. Heren geef dat ze, dat, er, dat worstelen zal zijn dat u uw heilige geest geeft in hun eigen hart en in dat van hun kinderen, tot bekering en wedergeboorte. Heren, gedenkt u al de zieken wiens namen we genoemd hebben, de jonge, zieken, de kleine meisje en de ouderen. Heren, allen in hun omstandigheden, revalidatie, operaties, u weet ervan, ook van degene wiens namen niet genoemd zijn, wil u ze gedenken, Heere? Geef als het kan herstel naar het lichaam. Want u bent die God, die de zieken opricht, die gezondheid geeft. Maar u bent ook die God, die soms een ziekte laat, maar dan uw heilige geest geeft in een dubbele mate als vertrooster. Heer, schenk dat aan de zieken in hun wegen. In een wegen van vertwijfeling. Heen en weer geschud worden soms tussen hoop en wanhoop. Heren dat u ze nabij bent. En dat u als ze aan het lichaam ondervinden hoe zwak en hoe brood ze zijn. Dat er een geroep, een sterk geroep dat u mag zijn. Heren dat u dat doet. En uw naam verheerlijkt. En dat het gehoord wordt. Van het werk van de heilige geest. Op een ziekbed. Dat kunt u doen heren. Ook in het uiterste. Zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst geven. Geef dat heren. Om uw naams wil. Gedenk heren. Dat jongen stel dat hoogt de trouw in deze week. Luzenaar nabij zijn. En geef dat ook zij in hun huwelijk verlegen zijn om de heilige geest, dat ze niet zonder u het durven te beginnen, niet zonder u een huwelijk zullen durven in te gaan, wetend hoeveel gevaren er zijn, wetend hoe broos en hoe teer de liefde is en hoe de heilige geest steeds opnieuw liefde moet geven en eenheid moet geven. Heere laat het een bidden zijn, en geef dan uw zegen. Gedenk, Heer aan ieder, wiens naam niet genoemd is, maar die rondloopt met onopgeloste vragen in zijn leven, met worstelingen, met strijd. O God, dat u de hemelen scheurde, dat u nederkwam, dat u betoont dat u de levende God bent, die aan tijd nog plaatsgebonden is, die door omstandigheden niet bent tegen te houden. Maar die altijd aanwerkt. Op uw eigen eer. Verheerlijk dan uw naam. Onder ons. Alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, uw kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor in de eerste plaats de diakonie. In de tweede plaats kerk en eredienst en in de derde plaats de GZB bij de uitgang van haar te aanbevolen. De kerkenraad van wijk 1 deelt mee dat hij met instemming van de algemene kerkeraad heeft besloten om een beroep uit te brengen op dominee J.M. Molenaar te hoeven laken. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van wijkgemeente 1... Uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking, schriftelijk en ondertekend bij de kerkraad, per adres Kerkstraat 47, de Grafvorst. Dominee Molenaar hoopt zondag 22 juni voor te gaan in de dorpskerk om vijf uur, laat ook voor hem en zijn gezin het gebed vermenigvuldigd worden. Morgenochtend zijn er diensten in de dorpskerken in de en in, hier in Grafhorst om half tien op donderdag 12 juni aanstaande hopen Tanneke Vaal en Gertjan Termaat uit Rijzen te trouwen. Tanneke is opgegroeid in IJsselmuiden, haar ouderlijk huis staat aan de Schelp. Het burgerlijk huwelijk wordt om 12 uur in de stadsgehoorzaal van Kampen voltrokken. De huwelijksdienst vindt plaats in Rijzen, s om 7 uur in de Schildkerk wordt geleid door meneer de Mot. Tanneke en Gertjan gaan in Zwammerdam wonen. Tot zover de afkondigingen. We zingen ter voorbereiding op de prekingen op psalm 119, en daarvan de versen 25 en 86. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven, en ook vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron, zich uitstort op de velden, 119 vers 25 en 86, en ondertussen wordt er gecollecteerd. de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. De gemeente vanmorgen viertal gedachten. In de eerste plaats Nood leert bidden. In de tweede plaats Gebed maakt één. In de derde plaats De Heere verhoort haastig. En ten vierde Op zijn tijd. Dus Nood leert bidden. Gebed maakt één. De Heere verhoort haastig. Op zijn tijd zijn tijd gemeente Pinksteren is het feest van de vervulling omdat God die een volheid is van liefde van gerechtigheid van vrede zich op Pinksteren wegschenkt, zichzelf weggeeft aan een groepje van 120 mensen en aan duizenden anderen via hen. De Heere heeft een volheid om uit te delen. Het is niet zijn wil dat zijn kerken arm bestaan zou leiden. Hij wil volheid van leven, van vrede, van liefde onder elkaar. Dat God een God is die wil vervullen... Die wil volmaken, daar wist ook die weduwe van in Israël. Ze had ondervonden dat het aan de here niet ligt, dat de God van Israël geen karig God is. Toen ze in de nood was en de olie op was en de profeet Elisa tot haar kwam. Toen had hij gezegd, haal de vaten bij uw buren, bij uw kennissen, vaten, potten en pannen. Want God gaat wat groot doen. En hij had erbij gezegd, maak dat gij er niet weinige hebt. En al de vaten en de potten en de pannen die er in de buurt te vinden waren, had die vrouw in haar huis gezet. En de olie begon te stromen. En God gaf, en God gaf nog meer. Totdat de laatste kruik vol was. Maak dat gij er niet weinige hebt. Als er leegheid is, dan wil God het vervullen. Had die vrouw nog honderd kruiken gevonden, dan was de olie nog blijven vloeien. Want aan God ligt het niet. Hij wil wel geven. De mate waarin de Heere gaf, werd bij die weduwe beperkt. Door het aantal kruiken en potten dat ze had. En daar ligt een geestelijke les in. Zo is het nog. Want aan God ligt het niet. Hij wil het geven. De vrede. De blijdschap in Christus. De verzekerdheid van het geloof. Maar hij kan wat kwijt. Waar potten en pannen zijn. Waar leegheid is. Waar lege handen zijn. Die hij vervullen kan. Dat is op het Pinksterfeest ook zo. Waar die 120 tien dagen lang bijeen zijn. En hun lege handen ophouden naar de hemel. Daar giet God zijn geest rijkelijk uit. Maar het is dus wel de vraag van morgen. Of dat we leeg zijn van onszelf. Of dat God alleen ons vervullen kan. Of dat hij alleen een antwoord kan geven op de vragen van uw hart. Of dat u hem echt nodig hebt en om hem verlegen bent. Of dat we zo vol zitten van onszelf. Zo vol met onze eigen opvattingen. Onze eigen gerechtigheid. Onze eigen goedheid. Dat de Heere niets aan ons kwijt kan. Ik las eens bij een schrijver dat hij zegt. Gods genade is net als water. En dat is natuurlijk ook een Bijbels beeld. Als water. En water stroomt altijd vanzelf. Naar de laagste plaats. Naar de plaats waar ruimte is, waar leegheid is. En zo is de God, de God van de Bijbel ook. Die meer dan overvloeden geeft. Waar nood is. Als we zo vol zitten van onszelf, van onze eigen kerkelijke opvattingen, onze eigen gedachten. Vol van eigen gerechtigheid. Dan kan God niets kwijt. Dan kwijnt de gemeente. Dan kwijnt het geestelijk leven. Dan is het woord er wel. Maar dan doet het geen kracht. Dan worden mensen niet vernieuwd. Dan komen zondaren niet tot bekering. Dan gaat er geen getuigenis uit van de kerk. Omdat God niets kwijt kan. Omdat God het levende water niet door zijn kerk heen stromen kan. Maar als er maar nood is dan is God een redder in alle nood. En deze mensen hadden nood. Ze waren achtergebleven als wezen, als schapen zonder header. De Heer Jezus had ze wel voorbereid door zijn onderwijs in die veertig dagen tussen paas en hemelvaart, maar hij was toch maar van hen heen gegaan. En als die schapen aan zichzelf worden overgelaten, ja dat weten we, dat hebben we gezien. Dat hebben we gezien in de leidersgeschiedenis. Toen Christus werd opgepakt, dat die schapen alle kanten heen vluchten en ieder zijn eigen belang zocht. Maar hier zien we wat anders. Hier zien we geen vluchtende discipelen. Hier zien we geen apostel Petrus die zegt, ik ga vissen. Hier zien we niet die mannen die teruggaan naar Galilea en in moedeloosheid neerzitten. Maar ze zijn bij één. Zodra Christus van hen opvaart, gaan ze naar terug naar Jeruzalem. Zoals Hij gezegd had in de opperzaal. Om te wachten en te verwachten. De belofte van de Heilige Geest, die Hij hen had gegeven. Er was nood. En die nood leerde hem bidden. Die nood dreef de schapen van Christus bijeen. Om dicht bij elkaar te zijn. Om bij elkaar als het ware te schuilen en zo samen te wachten. Op wat die herder zou gaan doen tot hun redding. Ze hadden nood. Ja, begrijpen we misschien niet. Maar je zou kunnen zeggen ze hadden toch al dat onderwijs van de Heer Jezus. Ze hadden toch vier jaar of drie jaar lang dat onderwijs gehad. En nu die laatste veertig dagen ook nog zo sterk. Wat had de Heer Jezus niet al de hartsgeheimen, al de schatten van het evangelie aan hem bekend gemaakt. Ze hadden het woord toch. Ze konden er toch op uitgaan. Ze konden toch gaan preken. Ja, misschien was het niet zo verstandig om dan in Jeruzalem te beginnen, want ja. In Jeruzalem, u weet wel wat daar gebeurd is. Maar als ze nou eens ergens in het noorden van Galilea zouden gaan. Of helemaal in het zuiden in de woestijn evangeliseren onder de nomaden daar. Dat konden ze toch doen. Ze hadden de Bijbel toch. Maar kijk, dat is nou de nood van deze mensen geweest. Ze hadden dat woord wel. En ze geloofden dat woord ook wel. Maar wat er nodig was, was de kracht van de heilige geest. Om dat woord kracht te laten doen voor hun eigen leven. En voor het werk van de zending. Ze hadden helemaal geen moed om te getuigen zonder de kracht van de heilige geest. En al dat onderwijs van Christus deed in hun hart geen kracht zonder de heilige geest. Dan konden ze er niet bij. Ze wisten wel dat ze aangesteld waren als apostelen. Ze wisten wel dat ze waren uitverkoren en dat God ze had lief gehad van voor de grondlegging der wereld. Maar het was niet levend en krachtig in hun hart. Daarom was de heilige geest nodig. En bovendien, als ze dat hadden gedaan, als ze waren gaan preken naar hun eigen inzichten, dan had het woord geen kracht gedaan. Dan hadden ze misschien best wel wat aanhang verzameld. Dan hadden ze misschien best een grote gemeente gekregen. Maar het woord had geen kracht gedaan zoals het deed op de Pinksterdag. Tot bekering van zondaren. Dat was hun nood. Ze hadden het woord van Christus. Maar de kracht van de Heilige Geest was nodig. Om dat woord effectief te maken. Om dat woord van, van breekkracht te doorzien om door te breken in zondaarsharten. En daarom wachten zij dat de heilige geest met kracht over hen komen zou. Nou dan is meteen de vraag, als we zo deze mensen hier zien, in hun nood, in hun bidden, in hun smeken bij de hemel om de kracht van de heilige geest, dan is meteen de vraag hoe dat is in uw leven. En hoe dat is in IJsselmuiden Grafvorst. Of er hier ook nood is om de Heilige Geest. Of uw binnenkamer ervan getuigt dat u de Heere bidt om de Heilige Geest. Of u ervan doordrongen bent dat zonder de Heilige Geest u niets kunt doen. Of de kerkenraad weet... En de gemeente weet dat zonder de heilige geest al die preken die over IJsselmuiden worden uitgepreekt, geen kracht zullen doen. Is er nood? Is er nood in IJsselmuiden? Kan de Heer wat kwijt hier? Heb u potten en pannen in de keuken staan, om het zo te zeggen? Heb u onopgeloste vragen in uw hart? Heb u een roepen naar de hemel, of dat de Heere wil werken in uw gezin, in uw kinderen, in uw familie, waar er onbekeerden zijn die Christus nog niet lief hebben, onder uw kleinkinderen, waar er wellicht zijn die zijn afgehaakt, die de kerk niet eens meer zien, is er nood in IJsselbuiden. Of zijn we eigenlijk wel tevreden met heel het kerkelijke bedrijf dat we hebben opgebouwd? Zijn we eigenlijk wel tevreden als het zo zondag aan zondag de kerk inhobbelt en uithobbelt en zomaar doorgaat naar het uiterlijke alles goed lijkt te gaan? Zijn we tevreden als de prediking door mag gaan en er straks hopelijk een nieuwe dominee mag zijn? Of is er in IJsselmuiden een levende nood om de heilige geest. Dat op uw klacht de hemel scheurt. Maar wie is er eigenlijk verlegen om een geopende hemel. Wie is er voor zichzelf persoonlijk verlegen. Om meer van de heiligheid van Christus. Om een meer levend geloof. Om meer vrijmoedigheid om van hem te spreken. Om meer verwachting. Om, om het van de Heer alleen te verwachten. Is een nood. Want als er geen nood is. In uw leven. En in de gemeente. Als we van de Here eigenlijk niets nodig hebben. Als uw binnenkamer ervan getuigt. Dat u de hemel met rust laat. Dat is geen besteken. Want dan zijn we. Zoals ze dat vroeger noemden, dood voor de dood. Ongevoelig, ongevoelig voor de grote nood die er is. Ongevoelig voor het gevaar dat er is als er in IJsselmuiden nog één is die onbekeerd is. Als er in de, uw gezin nog één is die Christus niet lief heeft. Is dat geen nood dan? Zou dat geen aansporing moeten zijn om de hemel geen dag met rust te laten? Gemeente, we zijn slechte bidders, laat we maar eerlijk zeggen. Omdat ons hart vaak zo vol zit van de dingen van het dagelijks leven. En de duivel wil er graag nog wel van alles bij ingieten van de drukte van deze wereld, opdat er maar geen leegheid is. Die God vervullen moet. Bent u ook dood. Voor de geestelijke dood. Om ons heen. En misschien wel in uw eigen hart. Ongevoelig. Als u zelf Christus niet kent. Als u zelf niet weet dat uw zonden vergeven zijn. Is dat een nood. Want dan is er hoop. Want dan zegt God doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. kan God wat kwijt in IJsselmuiden. Die schapen die hier zonder herder zijn achtergebleven, die worden samengedreven, omdat ze heel goed weten dat het gebed hun enige toevlucht is, hun enige kracht is. En dat is nog zo gemeente, dat alleen het gebed, en niet een formeel gebed, maar een levende worsteling bij God, of dat Hij wat doen wil, of dat Hij oplossingen wil geven in de nood. Alleen dat is de toevlucht. Als we zien hoe het gaat met de kerk in ons land, als we zien hoe het geestelijk leven meer en meer taant, hoe de wereld, de kerk inkomt velen de kerk de rug toe keren. Wat zouden we daartegen doen? Wat zou daarin een oplossing zijn? Wat is er anders te verwachten? Waar is anders de toevlucht te vinden. Dan dat God zelf uit de hemel zijn geest geeft. En ingrijpt. Zij weten deze tijd. 120 mensen, dat ze volkomen kansloos zijn als ze zonder de Heilige Geest met het woord de wereld in zouden gaan. En de Fariseeën, de Sadduceeën, die dachten dat eigenlijk ook. Die dachten nog één generatie en dan is het met die mensen gebeurd. Er zijn een stelletje fanatiekelingen die nog steeds in die Jezus geloven en nog steeds zijn naam noemen, maar het sterft wel uit. Het bloedt wel dood. En dat was ook gebeurd als de kracht van de heilige geest niet in die gemeente was gekomen. Als God zich niet had ontfermd over die 120 mensen die daar ergens in een achterafstraatje van Jeruzalem bijeen waren om de hemel te bestormen. Ziet u hoe God is. Er waren duizenden en duizenden bijeen in die dagen. Om het Pinksterfeest te vieren. Duizenden die zelf met hun offers kwamen om God dank te zeggen voor de oogst. Maar God ziet naar die 120 mensen. Die alleen maar moeten leven van zijn belofte. Die alleen maar uit kunnen zien naar wat God gaat doen. De kerk wordt hier, om het zo te zeggen. Apart genomen. Ze kunnen nog niet de wereld in. Ze moeten eerst leren dat ze geen stap kunnen zetten zonder de heilige geest. En daarom zijn ze in gebed. En gemeente, wat ligt daar een les in? Dat alleen het gebed een kerkraad moet stempelen. Een vader en een moeder in zijn gezin moet stempelen en wijsheid geven. Want als je leiding geeft aan de gemeente, als je voorgaat in je gezin en het verlangen hebt om de heren te zien werken, ja wat? Wat is dan je toevlucht anders? We zijn zo geneigd, ook in de kerk en ook in, in de gezinnen, om zelf aan het werk te gaan. Om te zeggen, werkt en bid. Om onze eigen plannen te maken en de heren vooruit te lopen. En in de kerk om zelf rapporten op te stellen, commissies in te stellen, vergaderingen te beleggen, conferenties om de nood van de tijd en de nood van de kerk te bespreken. Maar het werkt allemaal niets uit als de kracht van de Heilige Geest er niet in meekomt. Deze mensen wisten het, want ze hadden het heel goed zelf kunnen bedenken zou toch heel goed zelf een strategie kunnen bedenken hoe ze Israël hadden kunnen veroveren voor koning Jezus. Zou ze toch zelf heel goed kunnen bedenken, nou het is verstandiger als we even buiten Jeruzalem gaan gezien de dingen die hier gebeurd zijn. En als we dan zo langzamerhand vanaf de kust of vanuit Galilea de kerk gaan opbouwen. Maar dat was Gods weg niet. Dat was Gods weg niet. Dat ze met hun eigen gedachten en hun eigen plannen de kerk zouden bouwen, want de kerk is van Christus. Het is zijn werk. En daarom laat hij ze daar in afhankelijkheid zitten. Zodat zijn kracht in hun zwakheid openbaar komt. Want het waren niet vele wijzen, niet vele edelen, een paar vissers, een paar vrouwen eromheen, een paar eenvoudige mannen. Maar ze hadden de belofte van de heilige geest. En dat was hun enige houvast vast. En dat valt op dat ze verwachten de belofte des vaders die zij van Christus gehoord hadden. Daarom waren ze bijeen. En dat maakte hen eendrachtig onder mekaar. Ze hadden allemaal hetzelfde verlangen, namelijk dat de naam van Christus zou worden uitgebreid, zijn koninkrijk gebouwd. En ze hadden allemaal maar één toevlucht, maar één zekerheid. Hij heeft het gezegd, meer wisten ze niet. Hij heeft het gezegd dat de Heilige Geest komen zou. Hij zal zijn woord waar maken, maar meer wisten ze niet. Eigen strategieën en plannen konden ze niet opzetten. Maar alleen maar bij de hemel bedelen om de vervulling van de belofte en dat volhardend. Tien dagen lang, moet u eens indenken. Tien dagen lang. De Heer Jezus had wel gezegd, niet lang na deze. Maar als je daar zit in een bovenkamer, dan is tien dagen toch wel lang. Maar wat een wonder, dat ze volhard hebben in het gebed... Dat de heilige geest, hoewel die nog niet was uitgestort en toch als het ware met touwen bijeenhield, In die nood, in dat uitzien. Dat er niet één heeft gezegd na drie dagen, nou mannen, laten we maar ophouden. Dat er niet één heeft gezegd, na nou een week, nu wachten we al een week. En nu is het nog niet gekomen. Laten we maar gaan laat Laten we maar gaan naar Galilea. Laten we maar wegwezen hier. Want we zitten straks helemaal voor gek. Dan zal de wereld ons uitlachen. Niemand. Maar zij verwachten. Met volharding. De belofte. Die de Heere gegeven had. Omdat ze één ding wisten. Als Christus iets gezegd heeft. Dan zal hij het ook. Waarmaken. Bent u. Werkzaam. Actief gebiddend, smekend, worstelend met de beloften die de heilige geest gegeven heeft. Want Peter zal straks gaan preken, en dat wordt tot op de dag van vandaag gepreekt, dat u de belofte toekomt en uw kinderen. Dat een ieder hier de belofte van het evangelie toekomt. En dat er niemand, niemand, Onbekeerd hoeft te zijn. Dat voor elk kind hier en voor elke volwassene de belofte gegeven is. Dat God een nieuw hart wil geven, een nieuwe geest in het binnenste van u. Dat hij wil maken dat u in zijn inzettingen zult wandelen. Dat hij heeft de belofte gegeven, als u de Heere kennen mag, van heiliging. Dat is geen werk van de mens, maar een belofte van God. Maar ben u nou met al die beloften aan het strijden bij God, heren, u hebt het toch gezegd. En ik zie het niet, want ik zie het tegendeel in mijn kinderen. En ik zie het tegendeel in de gemeente. Ik zie dat de banken steeds leger worden. Ik zie dat er afhaken. Maar u hebt het toch gezegd, is er die strijd... Is de belofte van God uw enige toevlucht gemeente? Of heb u nog allerlei andere gedachten? Want de kerk barst van de gedachten over hoe we het kunnen oplossen. En de een zoekt het in liturgische vernieuwing. En een ander die wil graag een cursus beleggen. En een ander wil graag dat we met elkaar een boekje gaan lezen. En ik zeg er allemaal niets van. Maar hier is de kerk die alleen maar kan worstelen met de belofte van God, die weet, Hij moet het doen, en Hij zal het doen. Ben u zo werkzaam, als kerkraad, als gemeente, in IJsselmuiden, smekend en biddend, ook gezamenlijk, eendrachtig in het gebed. Is er hier een gebedsuur? In de gemeente waar ik ben, was een gebedsuur. Eén keer in de maand, drie mensen. Beschamend. Is het dan geen nood? Zijn het dan geen onbekeerden? Heeft de kerk het niet nodig om door de heilige geest bekrachtigd te worden? Waar is het gebed in IJsselmuide Grafhorst? Dat ze volhardend uitzien, daarin ligt ook een bemoediging. Want ze laten zich niet inpakken door de moedeloosheid. Want reken erop dat de duivel het gefluisterd heeft in hun hart. Na vijf dagen. Na zes dagen. Zie je nou wel. Zie je nou wel. Het was allemaal niet waar van die Jezus. Zie je nou wel. Wat komt er nou van terecht. Zie je nou wel. Er staan duizenden daar het Pinksterfeest te vieren. Denk je nou echt. Dat jullie het bij het rechte eind hebben. 120 Armetierige mensen, onopgeleide mensen. Zie je nou wel. Reken erop dat de duivel gekomen is met zijn aanvechtingen. Maar het volhardend gebed. Dat heeft leren wachten op God. Zal de vervulling zien. Ze, geven, ze worden niet overgegeven in moedeloosheid. En dat is ook een groot gevaar in de kerk van vandaag. Als we overgegeven worden door moedeloosheid. Als er in kerken en in gemeentes een, een geest gaat hangen van wie doet over dertig jaar het licht uit. Nee, God leeft. En hoe de tijd ook staat en hoe het ook gaat in de kerk, is er dan geen God in Israël die leeft. Houd sterk aan in het gebed. Want hij is bij machten. Om in de meest hopeloze toestand. Zijn heilige geest machtig uit te gieten. En een land te vernieuwen. Een gemeente, een gezin te vernieuwen. Houd moed, bidders. U die worstelt aan de genadetroon. Want u hebt een verdrukking van tien dagen. Maar Christus zal komen. De kracht van zijn heilige geest. Ze zijn in het gebed. En dat leert hun afhankelijkheid. Want dat is wat het gebed doet. Ze konden alleen maar uitzien. Meer niet. Ze konden de Heer herinneren aan zijn belofte. Maar ze konden werkelijk niets doen. Niets. Om de heilige geest uit de hemel op aarde te krijgen. Dan alleen maar. Hun lege handen. En hun hart met duizend vraagtekens aan God, de levende God, te laten zien. Dat was de enige mogelijkheid. En dan maar wachten. Waarom doet God het niet na drie dagen? We hopen straks nog wel te zien waarom niet. Maar waarom doet Hij het niet? We zijn toch bij E. en Hij heeft het toch gezegd. Maar hierin moesten ze leren dat de Heilige Geest, Soeverein werkt. Dat de heilige geest. Op zich kan laten wachten. Dat de heilige geest komt wanneer het God behaagt. Dat zijn kracht tot bekering openbaar komt. Als het voor de hemel de beste tijd is. Maar zo moesten ze afwachten. Wat hadden ze eigenlijk om zich op te beroemen. Niks. Ze hadden het wel afgeleerd. Om hoge gedachten van zichzelf te hebben. En dat moeten wij ook afleren. Dat moeten wij ook afleren. Zoals die mannen het hadden geleerd. In de nacht dat Jezus verraden werd. Dat ze weglopers waren. En dat ze zonder hem. En zonder zijn kracht. Niets konden doen. Ze moesten leren wachten op zijn tijd. Opdat ze het straks, als ze zouden uitgaan, als ze klaar waren gemaakt voor hun zendingsreizen, en als ze inderdaad duizenden tot bekering zagen komen, dat ze het weten zouden. Dat ze er diep van doordrongen zouden zijn, dat het niet uit hun was. Maar dat Paulus plant en Apollos nat maakt, maar dat die rond moet roemen in de Heer. Daarom wordt de kerk hier apart gezet, moeten ze geduld beoefenen, opdat ze straks zullen weten, het is niet uit ons, want wij konden niks bewerken, wij konden nog niet één mens bekeren, wij konden de heilige geest niet uit de hemel krijgen, maar God heeft het gedaan, juist toen wij het allerminst verwacht hadden. Bent u werkzaam? Met de beloften van God. Soms wellicht moedeloos. Omdat u. De vervulling daarvan. Niet ziet. Maar God leert wachten. Want als de vervulling dan komt. Dan is het zo wonderlijk. En zo alleen vanuit de hemel. Zo totaal niets van de mens erbij. Maar alleen uit hem. Ze zijn in het gebed, en dat eendrachtig. Want het gebed maakt hun eendrachtig. Er staat, als u die eerste hoofdstukken van de handelingen doorleest, keer op keer, eendrachtig, handelingen vier eendrachtig. En steeds opnieuw, er was eenheid, en dat is een wonder in de kerk, dat er eenheid is. Dat ze elkaar niet na vijf dagen de tent uitgevochten hebben daar in die opperzaal. Dat ze niet gezegd hebben, Petrus, heb je je niet vergist, hebben het wel goed gehad. Dat er geen scheiding en scheuring kwam in de kerk, waarom was dat? Waarom is het niet door partijschap uiteengevallen? Omdat ze allemaal lege handen hadden. Omdat ze niet meer zoveel hadden om op te roemen. Omdat ze hun eigen theorie over hoe het zou moeten kwijt waren geraakt. Er was geen eerzucht onder mekaar. Geen verwijten. Petrus verweet niet aan Thomas, die er ook bij was zijn ongelovigheid. Maar ze waren één, omdat ze allemaal met lege handen stonden. En dat is de enige weg in een gemeente, om eenheid te krijgen. Als we leven in een tijd waarin de kerk zo verdeeld is en iedereen met zijn eigen opvattingen te koop loopt. En de een wil linksaf en de ander rechtsaf. Maar is er ook eenheid in de nood? Is er ook eenheid in die verwachting dat alleen de Heilige Geest mensen vernieuwen kan, bekeren kan? Want ze waren niet één in het uiterlijke. Ze waren niet één in de bijkomstigheden. Ze waren één in de nood van hun hart. En daar is eenheid. En daar vallen kerkmuren grenzen weg. Waar de nood is. Waar de levende roep naar de hemel is. Om genade. Om de vervulling. Met de heilige geest. Waarom was er eenheid? Het gebed. Als er een levend gebed is. Dan zet dat zo helemaal een kruis. Door al onze eigen gedachten. Want een waarachtig bijbels gebed. Dat zegt niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. Een waarachtig gebed. Wacht op God. Een waarachtig gebed laat het aan de heren over. Hoe hij het doet. schrijf hem niet de wegen voor. En dan ben je één. Want als ik mijn ik kwijt ben. En u, uw ik kwijt. Dan kunnen we samen wel door een deur. Dan kunnen we samen onze hand ophouden bij de hemel. Maar als er strijd is in de gemeente. Als er oneenigheid is. En de kerk verdeeld ligt. Dat is een teken dat het gebed kwijnend is. Dat er geen levende nood is. Dat er geen eenheid is in de nood. Dat of de een of de ander of allebei. Hun handen niet ophouden bij de hemel, maar door hun eigen kracht denken, de kerk te bouwen en het koninkrijk van God te kunnen uitbreiden. Maar hier zijn ze zo eendrachtig bijeen, omdat ze diep doordrongen zijn dat Christus het hoofd van zijn kerk is. En dat hij het beste weet wat goed is voor zijn kerk, want hij had gezegd, blijf in Jeruzalem. Maar als die mannen hun eigen gedachten hadden gevolgd, dan hadden ze gezegd, wegwezen hier. Want straks worden we, wij ook vervolgd, worden wij ook gedood, net zoals ze met Jezus gedaan hebben, wegwezen hier. Hier kunnen we de kerk toch niet bouwen en hier wonen mensen die Christus gekruisigd hebben, wegwezen hier. We kunnen beter in een andere plek van het land overnieuw beginnen en daar de kerk gaan bouwen. Maar Christus weet, weet het beste, wat goed is voor zijn kerk. En hij heeft niet zonder reden gezegd, blijf in Jeruzalem. Ze waren allen, allen eendrachtig één. Allemaal, omdat er niet één was. Die nog vol was van zichzelf en zijn eigen kerkelijke opvattingen en zijn eigen missionaire opvattingen. Maar er was alleen maar een roep, is er een roep gemeente? Is het de roep van de heilige geest, dat zuchten van de heilige geest in uw leven. Dat het koninkrijk van God komt. Is er dat roepen in uw hart en in de gemeente en gezamenlijk. Want waar twee of drie in mijn naam bij zijn, ben ik in hun midden. Gemeente begrijpt me niet verkeerd. Ik roep er niet toe op om dan maar gebedsuren uit te schrijven en het dan maar formeel te doen. Maar deze woorden houden ons een spiegel voor. Het is geen wet wat je moet gaan doen en gaan proberen. Maar het is een spiegel. Hoe is het eigenlijk met ons geestelijk leven als we geen verwachting hebben van wat God kan doen? Hoe is het eigenlijk met ons geestelijk leven, als de nood van gezin, van kerk, van land en tijd, niet geproefd wordt? Is er eenheid in IJsselmuiden, in de nood? De heilige geest maakt één. En als er dan zijn hier in IJsselmuiden, misschien twee, misschien drie, misschien vijf. Die niet een gebedsuur willen als een formaliteit. Maar die een levende roep in hun hart hebben om een geopende hemel. Laat ze maar beginnen. Laat ze mekaar maar opzoeken. Want waar twee of drie zijn daar is hij. In het midden van hen. De Heere komt. En hij verhoort dat gebed. Want er geschieden haastig. Geluid als van hem krachtig gedreven wind. Hoe zo haastig? Het duurde immers al tien dagen. Haastig staat er hier. Hoe zo haastig? Het is nogal lang als je tien dagen zit te wachten. Maar God heeft zijn eigen tijd. Maar als Hij gaat werken, als Hij verhoort, dan zit er haast achter. Want dat betekent eigenlijk hier, er zit zo'n geweldige kracht achter. Een geweldig gedreven wind. Juist toen ze op het punt stonden. Om hem maar op te geven. Toen ze dachten we zijn al tien dagen verder. En het kon niet. Toen kwam God. Want God komt altijd. Als door een verrassing. Hij is een verrassend God. Die daar waar mensen het het minst verwachten. Zijn geest uitgiet. Die juist die man en die vrouw in de gemeente. Tot de ruimte van Christus brengt. Waar niemand goede hoop voor had. Het is die God. Die heel dat kerkelijke bedrijf wat daar doorging ging in Jeruzalem. Waar duizenden en duizenden in de tempel waren. Waar veel aanhang was. Hij liet hem maar links liggen. En hij zendt zijn geest naar die opperzaal. De Heere heeft er haast bij. Er zit kracht achter. Een wind, een geweldig gedreven wind. U hoort de wind. Maar u weet niet van waar die gaat en wanneer die komt. En zo is het nog. Er moet gebed zijn. Er moet nood zijn. Persoonlijk, in het gezin, in de kerk. Er moet strijd en worsteling zijn aan de hemel. Maar de Heer komt altijd als een verrassend God. Maar dan komt Hij met zo'n kracht. Dat het al ons bidden en denken te boven gaat. Dan komt Hij met zo'n kracht. Geloof u dat gemeente. Dat in de diepst van de onmogelijkheid. God uw kinderen bekeren kan juist als u er het minst van ziet. Geloof u dat. Geloof u dat God het kan doen, dat hier mensen zullen moeten staan in de, in de gangpaden, omdat de kerk vervuld is van mensen, die in geen jaar in de kerk geweest zijn, is er verwachting van de heilige geest. Onze biddeloosheid, onze lauwheid, onze doodsheid is schuld gemeente. want het is niet de normale staat van de kerk. Dat de kerk kwijnt. Het is niet de normale staat van de kerk. Maar dit is het. Dit is de norm. En hier zien wij onszelf als in een spiegel. En ik schaam mij. Als ik zie op mijn eigen biddeloosheid. En mijn eigen kleingeloof. Ten aanzien van wat God kan doen. Maar laat ons maar naar deze mensen zien. Die daar in die oppe zal zaten. Want God kwam met kracht. God kwam met kracht. Er kwam zo'n krachtige wind. Die het gehele huis vervulde. En er kwam de kracht. Het brandende vuur. En het zat op een ieder. Weer dat ieder. Dat allen. Ongeacht ras. Afkomst. Opleiding. Er is geen mens hier te jong. Hoor je het kinderen? Niemand te jong. Om de Heer Jezus te leren kennen. Hoor u het grijzaak niemand te oud. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Niemand te hoog opgeleid of te eenvoudig. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En daar komt dan dat vuur van de Geest. Als de Geest die alle ongerechtigheid wegbrandt. Dat is het beeld van vuur. Vuur van Gods heiligheid. En dat doet pijn. Dat schroeit als God mijn vlees gaat wegbranden om het zo te zeggen. Als het vuur van de Heilige Geest in je binnenste gaat branden en je moet leren het vlees te kruisigen, de zonde te doden. Maar daar is er eenheid waar u gezamenlijk strijdt niet tegen elkaar en niet tegen elkaar zonde maar tegen uw eigen zonde, waar u in een dodelijke strijd verwikkeld bent, met uw eigen zonde, om God te mogen behagen. Daar is de eenheid, het vuur, het vuur dat is een beeld, niet alleen van de heiligheid, maar ook van de liefde, de blijdschap die er is in God. En dat brandde, en dat heeft hun harten vervuld, helemaal vervuld, omdat ze verder niets meer hadden omdat de Heere wat kwijt kon daar in die opperzaal. Het was op Gods tijd. Want het was precies op die tijd. Dat er duizenden en duizenden pelgrims in Jeruzalem waren. Niet drie dagen daarvoor. Ze hadden wel geroepen. En, en, en ze hadden zich afgevraagd, waarom doet de Heer het nou niet? We zitten hier al vijf dagen. Maar als God het toen gedaan had, dan waren er misschien een handjevol toehoorders geweest bij de preek van Petrus. Maar de Heer ziet door die 120, ziet hij de duizenden in Jeruzalem. En hij heeft ook die duizenden op het oog. Hij wil ook daar wat aan kwijt. Het is precies de juiste tijd. Want de dag van het Pinksterfeest werd vervuld. Het was vol. Jeruzalem was vol. De tempel was vol. En nu worden alle harten vol van de heilige geest. Omdat het, en dat zagen ze pas achteraf, zo goed was, zo wijs van de Heer om het daar te doen. Maar daar ligt ook een evangelie in, dat de Heer is inderdaad in Jeruzalem, in Jeruzalem had laten wachten. Waar de moordenaars van Christus woonden, waar ze het allemaal hadden uitgeroepen, kruisigt hem, daar begint God. Waar goddelozen zijn en vijanden, daar begint God. Hij had ze niet toegelaten om te gaan naar Galilea of naar Syrië of naar Egypte. Daar. Daar geeft God zijn heilige geest. Waar goddelozen zijn. Die hun eigen vijandschap leren kennen. Die het voor God uitroepen. O God, ik ben een en al ongerecht. En het bloed van Christus kleeft aan mijn handen. Ik heb door mijn zonde De Zoon Veracht. Gedood. Ik heb door mijn onbekeerlijkheid. Hem zo lang aan de kant gezet. Vertrapt. Daar wil God zijn geest geven. Daar stort hij al zijn liefde. Zijn zondaarsliefde uit. In een zondaars hart. Het was precies de juiste tijd. Want God zoekt vijanden daar in Jeruzalem. En nog steeds hier in IJsselmuide Grafhorst. Want gemeente de werkelijkheid is ook. Dat als God aan ons en aan u en mij niets kwijt kan. Dat hij de mensen van de straat gaat bekeren. Dat hij ze opzoekt. En inwind. Die nog nooit een voet hier hebben gezet. Want God is vrijmachtig. En hij zoekt vijanden. Zijn die hier in IJsselmuide Grafvorst. Zijn hier vijanden. Want God rechtvaardigt Goddeloze. God doet de naam van de Heer Jezus. Rondzingen in het hart. Van mensen die hem niet zochten. Die naar hem niet vraagde. Hij geeft al zijn liefde en vergeving van zonde. Aan vijanden. Daarom wordt u ook vanmorgen gepreekt geloof. In de Heer Jezus Christus die verhoogd is. Om vijanden met God te verzoenen. En Israël te geven bekering. En vergeving van zonde. Hij is. De eerstgeborene, zegt Paulus, onder vele broederen. Het was het Pinksterfeest. Het oogstfeest. En het was vervuld. Na al die oogsten die in de tempel gebracht werden van het land. Al die eeuwen door dat het Pinksterfeest gevierd was. Gaat God oogsten. Omdat Christus de eerste ling. In de hemel is ingegaan met zijn eigen bloed. En hij de weg naar de hemel geopend heeft door het kruis en door het graf heen. En nu kan God gaan oogsten. Nu kan hij zijn oogst bijeenbrengen in zijn huis. En het zal straks worden één kudde. En één header. Zul u erbij zijn. En jij zal IJsselmuide Grafos dat in eeuwigheid zijn lof zingen. Ze waren allen eendrachtig bij een. God is een God van een volkomen volheid. En hij schenkt zich weg. In een gebroken hart hebt u de heilige geest ontvangen. Amen. We gaan zingen van Psalm 126, het tweede vers: God heeft bij ons wat groots verricht. Opspringt in het hart van een zondaar, tot in het eeuwige leven eruit vloeit. Om uw leven, uw weldadigheid en warmhartigheid bekend te maken. Uw deugden te verkondigen onder alle volken. Heere, zegen uw woord. Breng in de diepte, breng in het gebed. Breng op die plaats waar u wat kwijt kunt. En zegen uw woord, o God. Opdat. U door. Verwachtende uitziende mensen in IJsselmuiden. Ook de duizenden daarbuiten bereiken kunt. Heere, laten zijn, die van uw belofte niet los kunnen komen, maar die ermee worstelen, aangevochten, bestreden maar uitzien, omdat ze weten dat u geen man bent dat u liegen zal, maar een waarmaker van uw woord, Heren, geef op deze Pinkste dag, de vrede, de blijdschap van de Heilige Geest. In veel harten, opdat u verheerlijkt wordt en God wordt groot gemaakt. Zegen ons, o God, met die verootmoedigende en genezende en vernieuwende zegen van een stroom van uw heilige geest. Uit genade. Amen. 68 vers 5 is onze slotzang. Uw hoop, uw kudde woonde daar. 68 vers 5. En hij behoede ons. De Heer doet zijn aangezicht aan ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over ons en geef vrede. Amen.